10 uur Jurist Dubinski met het nos journaal Het Internationale Rode Kruis slaat alarm over de situatie in de Syrische stad Homs. Vooral in het oude centrum van de stad is behoefte aan voedsel. Veel inwoners kunnen vanwege de opgeleide gevechten geen kant op en de Syrische autoriteiten laten geen hulpgoederen toe. Hulpverleners proberen al bijna drie weken medische hulpmiddelen en voedsel naar de oude stad te brengen, maar daarvoor krijgen ze geen toestemming. Volgens het Rode Kruis dreigen nu tragische gevolgen.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 De feesten rond de Strand Zesdaagse worden versoberd vanwege de dood van een wandelaar. De man werd vanmiddag door een vrachtwagen aangereden in IJmuiden. Even was onzeker of de wandeltocht wel zou doorgaan. Tijdens de Strand Zesdaagse lopen zo'n duizend wandelaars van Hoek van Holland naar Den Helder. Het weer, het klaart op en het koelt vannacht af tot een graad of zestien. Morgen zonnige periode en het blijft lang droog. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag in het zuiden kans op buien, soms met onweer.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 Langs ja, de lijn met Robert Meder. Goedenavond. De Tour Dopage uit 1998 is nog verder uitgekleed. Heel wat renners gebruikten in die tijd EPO. Dat staat te lezen in een rapport dat de Franse Senaat heeft gepresenteerd. Winnaar, winnaar Marco Pantani gebruikte Epo. De nummer 2 Jan Ulrich gebruikte EPO. En ook deze man werd betrapt. Jeroetje Blijlevens gaat hem weer winnen. Jeroet Blijlevens dit de etappe voor Minali en Svorada. Hij heeft hem te pakken. Ja, Blijlevens won de vierde etappe in de Tour van 98. Zometeen praten we uitgebreid verder over dat onderzoek van de Franse Senaatscommissie. Zondag begint in Barcelona het wereldkampioenschap zwemmen. Medaillekansen zijn er natuurlijk voor de estafette vrouwen. Maar Marleen Veldhuis is er niet meer bij. jacques Verharen heeft dat inmiddels opgelost. Inge Dekker gaat starten. Femke Heemskerk gaat als tweede. Esmee Vermeulen gaat als derde. En Elise Bouwers gaat als vierde. Dat zijn de series. Want verderop in het toernooi is er uiteraard nog een rol weggelegd... voor Ranomi kromovic Joyo. AZ en Ajax openen zaterdag het eredivisie seizoen... met een wedstrijd onder Johan Kruijsschaal. De ploeg uit Alkmaar heeft een moeilijk jaar achter de rug. Maar het was daardoor ook leerzaam. Uh, grootste les is uh, denk ik uh, dat wij uh, uh, rustiger zijn gebleven. Ernest Stuart was dat, technisch directeur van AZ. Dit uur hoort u ook hoe het gaat met de voorbereiding bij FC Groningen. Maar eerst Jeroentje Blijlevens. Hij is dus alsnog betrapt op het gebruik van EPO. Dat gebeurde in de Tour de Topage, oftewel de Tour van 1998. In die Tour... De Franse Vestina formatie weet u, nog werd uit de Tour gezet. De Nederlandse TVM-ploeg met Blijlevens in de gelederen... raakte in opspraak en vertrok voortijdig. Vandaag heeft de Franse Senaat een onderzoeksrapport gepresenteerd. En behalve Blijlevens is nu ook duidelijk dat winnaar Marco Pantani... en de nummer 2 Jan Oerig ook positief zijn bevonden. Ook zij staan op een lange lijst namen die in het rapport staat. We gaan erover praten met Gio Lippens hier in de studio, dag Gio. Goedenavond. Uh, Douwe de Boer aan de lijn, dopingdeskundige. Goedenavond, uh, meneer de Boer. Nog niet, die gaan we zo krijgen, hoop ik. Um, Douwe de Boer heeft uh, jarenlang een uh, eigen dopinglaboratorium uh, gehad in uh, Portugal. Eerst even met jou, uh, Gio. Uh, om te beginnen, hoe verrast was jij om te horen dat Blijlevens... Uh... Ook gebruikt heeft. Als ik heel eerlijk ben, niet heel erg, want we hebben het er afgelopen winter natuurlijk regelmatig over gehad, dat uh, ja, in die donkere jaren van de wielersport uh, het niet alleen rabo-renners waren, die uh, ja, aan, aan de EPO zaten. En er is veel over gesproken, natuurlijk ook over TVM. Natuurlijk ook die Tour de Dopage in 1998, nou leg je die dingen bij elkaar, Ja, dan, dan was er wel een vermoeden dat er iets aan de hand was. Ja. Uh, maar dat die naam nu vandaag inderdaad wel naar buiten komt, dat is op zich misschien wel verrassend. Ja. Hoeveel namen zijn er nu uiteindelijk naar buiten gekomen? Ja, het zijn er een ik heb er hier sowieso al 19, heb ik ervoor me staan: 19 mannen die echt gewoon definitief eh, EPO hebben gebruikt in die uh, tour. Het gaat over de tour van 1998 even. De Tour de Dopage. TVM is daar trouwens uit. Verdwenen, die zijn daar zelf uitgestapt toen ze net uh -huh. een kilometertje over de grens in Zwitserland waren. En, uh, ja, die voelde erbij al hangen. Die, die voelde erbij uh, hangen. Ja, ja, en ja. Festina, uh, die, die is uit de Tour genomen. Dat was het hele verhaal met Viranke en, uh, en zijn hele ploeg. Uh, maar als je kijkt naar de namen, ja, daar komen hele grote namen in voor. Natuurlijk de winnaar van die Tour. Uh, maar dat wisten we eigenlijk ook natuurlijk al. Uh, dat hij erbij zat, Marco Pantani. Daar is afgelopen zomer veel over geweest uh -huh. tijdens uh -huh. de Tour. Omdat Pat McQuaid, de baas van de UCI, riep... nou, dan moeten we Pantani maar meteen zijn toerzegen afnemen nou is dat niet helemaal fris, niet helemaal kies... als het gaat om een renner die overleden is... Ja. en die zich ook niet meer kan verweren. Want de familie heeft zich daar uh, ook heel dus zeker. Tegen gezet. Die ja. hebben een emotionele brief geschreven... Ja. en uiteindelijk heeft McQuade ook geroepen... oké, okay, uh, weet je wat, we gaan gewoon niet meer aan die tour zegen komen. Maar de nummer twee was ook uh, positief uh, bij een hertest van die staal, dat was Jan Ulrich, Erik Sabel, Abraham Olano, ook een groot renner, oud-wereldkampioen ook. Bo Hamburger heeft ook nog bij TVM gereden in het verleden. Mario Cipollini. Ja, en dus en Laurent Jalabert natuurlijk. Dat verhaal kwam voor de mm -hmm. Tour al naar buiten. Daardoor kon Jalabert niet mee namens de Franse televisie uh, in de Tour. En dus uh, uiteindelijk ook Jeroen Blijlevens. Ja, nu zijn er dus, uh, hoeveel zijn nee, wat zijn 19 Ja, namen die, die ik hier gewoon echt uh, voor me heb staan op papier... die dus definitief gewoon onomstotelijk hè, in die test bewezen is dat, daar, dat zij EPO hebben gebruikt. Ja. Is dit het nu ook? Of, of komen er wat, wat, wat betreft dit onderzoek? Nee, dit wat onderzoek ik, is het. Dit, dit, uh, dit is het onderzoek gewoon. is het. Want ja. er zijn ook een paar namen die in de Twilight Zone zitten. Uh, denk daarbij aan uh, een paar Belgen. Axel Merks, de nummer 10 van de Tour. Uh, Tom Stils, de sprinter. Uh -huh. Daar wordt van gezegd van ja... Uh, de, een eerste test is weliswaar positief uitgevallen... maar we konden geen tweede test doen. En eigenlijk Michael Bogert zit ook een beetje zo... in dat halfschemergebied. Ook daar is een eerste test gedaan. En dat is een test, een radiologische test. Uh, dus waarbij je gewoon gekeken wordt naar, ja, hoe ziet dat, die urine eruit? Want het zijn allemaal urine testen. Ja, en de structuur van... De structuur, uh, inderdaad. Ja. En, en, en, maar daar staat een vraagteken achter. Dus daar zijn ze gewoon verder niet meer uitgekomen. Er zijn overigens ook Nederlanders getest in die tour. Dat is wel grappig. Uh, Bogert is getest, Blijlevens is getest. Omdat hij een etappe won, een sprint -etappe. Leon van Bon won een etappe. Maar die staal van hem, die urine staal, is niet meer te testen. Dus daar is blijkbaar eens een keer ergens onderweg mm -hmm. iets mee misgegaan. En Maarten de Bakker is getest. En dat is dan weer een man waar de pijlen of de lichten allemaal groen uitslaan. Uh, want daar wordt niks gevonden. Nou, is er toch geen gevonden? Hebben we toch eindelijk gewoon een renner? Nee, maar dat, dat is toch wel mooi om even te weten. Daardoor ja. zie je ook wel dat het onderzoek ook wel redelijk goed is gedaan. Want, want nou ja. Dan moeten we het zo meteen met Douwe de Boer maar eens over hebben. Maar de meters bij Blijlevens sloegen echt wel uit. Ja, ja dat was overduidelijk. Uh, dat, uh, dit, we hopen experts. dat inderdaad ook aan Douwe de Boer uh, zo even voor te gaan leggen... Als we, hem, uh, als we hem aan de lijn hebben. Eerst nog even terug naar, uh, naar Jeroen Blijlevens. Hij heeft altijd, zoals zoveel altijd ontkend, doping te hebben gebruikt. Hij uh, stapte op 30 juli 1998 af toen de peloton de grens overstak naar Zwitserland. Uh, vervolgens gaf hij een interview aan Jeroen Wielaard. We gaan dus een hele tijd terug, zeg ik er voor de duidelijkheid bij. Want we hebben Jeroen natuurlijk geprobeerd te pakken te krijgen. Maar helaas, uh, voorspel bij Jeroen Blijlevens. Ja, ja, Jeroen Wielaard neemt wel op tegenwoordig. Jeroen Blijlevens, die kregen we inderdaad niet, uh, niet te pakken. Laten we even teruggaan naar het interview toen in 1998. Jeroen Wielaard met Jeroen Blijlevens. Gisteren vanmorgen toen hij aan de start ging... Uh, had ik nog steeds het doel om prijs te halen. Maar toen hoorde ik aan mijn verhaal. Uh... Wat er allemaal gebeurd was met de andere renners en ploegladers. En toen kwam ik in neutralisatie en uh, toen brak er iets in mijn. Toen heb ik tegen mezelf gezegd, uh, ga tot Zwitserland en dan uh, stap ik af. Zweefde dat al niet eerder door je hoofd? Nee, heeft nooit eerder door mijn hoofd gezweefd. Ik heb altijd uh, gezegd, van, er zijn de mensen vast van ons en daarvoor, daarvoor wil ik doorgaan. Maar hoe ze renners behandelen, zomaar oppakken uit het hotel, uh, ploegleiders oppakken uit het hotel. Gewoon een aantal dagen vastzetten. Ze zeggen dat ze voor verhoor meegaan, mee moeten voor een verhoor. Maar uh, ze moeten allemaal twee tot vier dagen uh, zitten vast. Ja, als ze weten dat wij maandag ook voor verhoor moeten komen, dan word ik ook uh, twee tot vier dagen vastgezet. En waarvoor? Ik heb... Uh, ik ja, ben nu 26. Vanaf tien jaar alles voor mijn sport gedaan, alles opzij gezet, altijd beroepsrenner willen worden. Nou, echt veel voor gelaten vind ik zelf. En dan word ik hier een uh, maandag twee tot vier dagen vastgezet als een groot crimineel. Ik ja, moet gewoon afwachten hoe het verder gaat. Maar uh, dit jaar rijd ik zeker geen wedstrijden meer in Frankrijk. Dat lijkt me duidelijk. En uh, als er niks verandert, dan uh, rijd ik misschien wel nooit meer een wedstrijd in Frankrijk. Want Je blijft. Ja. Ik wil niet worden als een crimineel. Ja. Als ik dit hoor, dan denk ik nog even terug aan dat, dat ik toen ook nog een keer een kwartier lang met de hele ploeg heb ik ze aan de lijn gehad en dat de hele ploeg zei... we eten nooit meer Franse kaas, we, eten nooit meer, we drinken nooit meer Franse wijn. Maar dat ging meer, en daar moet, ik, daar moet ik hem ook wel gelijk in geven... in de methodiek van de Franse politie op de dat moment. De manier waarop ze behandeld zijn. Tuurlijk, en, en Blijleven zegt terecht... ik laat me niet als crimineel behandelen. Want laten we eerlijk zijn, het is gewoon een overtreding... tegen een reglement. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. het, is geen, het is geen moord, het is, uh, weet ik veel wat, het, bedoel, het is geen criminele handeling... die ze hebben gedaan. En ze zijn toen echt wel, ik was er ook bij, ze zijn echt behandeld als criminelen. Ze zijn echt uh, meegenomen uit een hotel... urenlang verhoord in een, uh, in een bureau. Dus ik kan me deze houding wel voorstellen. Alleen natuurlijk met de wetenschap van, van nu... nu ja. kijk je daar toch wel weer even wat anders ja. tegenaan. Ja, ja, ja, Zeker. Even naar het, van het toen weer terug naar het nu... Uh, Blijlevens heeft natuurlijk een, uh, een, hoe zeg je, dat een document ondertekend. Een verklaring van goed hè? gedrag. verklaring van goed gedrag heeft hij ondertekend, waarin hij zegt van ja, ik heb nooit de doping gebruikt. Hij had de gelegenheid om, om toe te geven. Hè. En ja. dat zou als gevolg hebben dat hij geloof ik een half jaar geschorst zou worden. Ja. Nou. Dat hebben we gezien bij Rudy Kemna. Die heeft ja. dat uh, gehad. Christian Nierman, uh, die, uh, die bij de KMU werkt tegenwoordig, die heeft dat op die manier gedaan. Maar ja, dat zijn de enige twee. En uh, Blijlevens heeft gewoon negen antwoord. Zoals trouwens 200 andere Nederlandse wielrenners. Mm -hmm. Of wielrenners die ook in die tijd hebben gereden. En uh, hij heeft negen antwoord op de vraag: heb je ooit doping gebruikt? En daar heeft hij nu wel een probleem mee. Ja, want? Er is gezegd: op het moment dat je dat nu doet. He, op het moment dat je nu uh, met ja ondertekent, dan ga je voor een halfjaartje aan de kant. dan kun je daarna weer op je werkplek terugkomen. Dat ja. is wel bijgezegd. En als die liegen, en het komt uit. Ja, die worden in, in principe op staande voet ontslagen. Daar, hebben, daar is geen ja, toekomst meer hebben een voor. Probleem, en ja. dat geldt voor de drie Nederlandse profploegen. En die, die hebben dat convenant, hebben ze mee ondertekend. En ja, Blij Levens heeft wat dat betreft een groot probleem... met zijn huidige werkgever Belkin, denk ja. ik. Uh, Douwe de Boer, dopingdeskundige. Uh, ik, ik, ik had u al aangekondigd, dus u hangt nu aan de lijn, uh, begrijp ik. Meneer de Boer, ja. goedenavond. Ja, daar bent u. Goedenavond. Um, Uitge Ik zat even te kijken wanneer u nou uh, met het dopinglaboratorium bent begonnen in Lissabon. Dat was uitgerekend in 1998. 98, wat een jaar is dat geweest. op ja, dat gebied. Ja. ja. Uh, heeft, u, heeft u zich toen al met, die, met deze zaak uh, bemoeid? Of is dat allemaal uh, alleen in Frankrijk heeft zich dat afgespeeld? Dat heeft zich uh, toen in Frankrijk afgespeeld. Ja. Toen, uh, pas in 2000 zijn andere dopinglaboratoria zich mee gaan bemoeien. Ja. En toen, Heeft u toen ook stalen van de tour onder ogen gekregen? Nee, nee. Dat, uh, dat, uh, die bleef in Frankrijk zelf. Ah ja, ja, ja. Um, u heeft... Um, uh, de, de, het hele onderzoek heeft u gezien. Wat is u ja. opgev opgevallen? Um, het is me opgevallen dat er, uh, Ze hebben aan de ene kant hebben ze wel veel moeite gedaan om de analyses uh, te doen. Uh, wat mij uh, zeer verbaast is dat ze ook dat gekoppeld hebben aan namen. Ja, want de, de namen liggen eigenlijk gewoon op straat. En uh, juridisch uh, zet ik daar toch eigenlijk mijn twijfels bij. Je moet eigenlijk kunnen zeggen dat het analytisch weliswaar is aangetoond. Maar ja, nu dat gekoppeld is aan namen, uh, is dat zeer opmerkelijk. Ja, want? Uh, renners die, uh, die nu beschuldigd worden, die hebben ook nog het recht op een uh, weerwoord. En uh, juridisch uh, is, een, uh, is dat nu niet, meer, uh, nu niet meer mogelijk. Waarom niet? Ze kunnen toch zeggen, het klopt niet, ik heb helemaal nooit wat gebruikt? ja. Uh, dat zou kunnen kloppen, alleen dat kun je alleen uh, bewijzen aan de hand van een tweede urinemonster. Waarschijnlijk hebben de Fransen deze ja, hertesten, want dat is aan later weken een hertesten gedaan, hebben ze tweede urinemonster gebruikt. Wat normaal gebruikt wordt bij een contractverkeer. Dus die kan niet nog een keer gebruikt worden? En die kan uh, niet meer gebruikt worden uh, door de renners om een uh, gelijk of ongelijk uh, te bewijzen. Ja. Ja. Dat is natuurlijk een uh, probleem. U heeft uh, het kunnen inzien, het hele rapport... u heeft ook uh, het proces verbaal ingezien... dat dus gekoppeld is aan uh, de testen die zijn uitgevoerd. Wat um, viel u op aan de test van Jeroen Blijlevens? De test van Jeroen uh, Blijlevens... volgens de resultaten die uh, gepresenteerd worden... is duidelijk positief. Dus dan is er uh, geen, uh, geen twijfel. Bovendien is er ook nog wel urine uh, nog overgebleven... Dat is daar niet verzegeld, maar het uh, zou volgens het rapport nog steeds beschikbaar zijn. Ja, Dus over Jeroen Leij blijlevens is geen twijfel, um, want het percentage is heel erg hoog. Uh, dus Zit daar een bepaalde marge in? Uh, uh, ja, ja? Er, zit een, er zit een marge in, zoals ook bij snelheidsovertredingen. Hè? En dan uh, uh, uh, houdt men ook rekening met de foutenmarge en De Fransen hebben in dit geval ook een, uh, een, uh, een foute marge gehanteerd... In, uh, het wonse wat gelinkt wordt aan Jeroen Blijlevend zit nog ruim boven de foutenmarge. Maar de, de, deze test is gedaan in 2004. Dit zijn de resultaten ja. van een test in 2004. Toen was misschien die EPO-test nog niet zo heel erg goed uitontwikkeld, kan ik me voorstellen. Is de test die toen gedaan is 100% betrouwbaar? Nee, die uh, test uh, is niet 100% betrouwbaar. Er zaten toen nog uh, wat, uh, laten we zeggen, wat uh, kinderziektes in, wat fouten. En wat dat betreft vind ik het zo raar dat het ook gekoppeld wordt aan, uh, aan namen. Omdat uh, ja, runners kunnen zich nu niet meer verdedigen. En het is niet uit te sluiten dat er uh, natuurlijk fouten uh, uh, zijn gemaakt. Is het dan denkbaar en... dat het uh, niet goed is geconstateerd dat Blijlevens doping heeft gebruikt? Het is niet 100% uit te sluiten. Um, uh, en uh, ja, daarvoor heb je die expertise. Zeker uh, met de huidige kennis uh, van zaken uh, zou dat duidelijk uh, kunnen worden. En dat is jammer dat, dat, uh, ja, dat uh, de mogelijkheid door hun is nieuw ontnomen. Wordt. Ja, dus als, als er uh, dat beetje urine wat er nog is van, uh, van Blijlevens, als we dat met de huidige wetenschap zouden onderzoeken, is dan 100% zeker vast te stellen of hij wel of geen EPO heeft gebruikt in 1998? Dan is die. Uh... Dan is die, die kans uh, zeer, uh, zeer betrouwbaar uh, dat de analyse dan goed uitgevoerd wordt. Ja. Zou, u, zou u hem dat aanraden? Uh, ik weet niet. Uh, ik denk dat hij het voor zichzelf moet uh, uh, uh, ja, beoordelen. Nee, uh, maar zou, zou u het ik, hem aanraden om het te doen? En dan dus nooit ik, maar uh, ik, de, de uitkomst ik, voor ik, zichzelf uh, houden als het negatief is? Ja, ik raad het uh, renners altijd uh, aan. Omdat het nooit uit te sluiten is dat de laboratoria fouten uh, maken. Die fout is weliswaar klein. Maar het is niet uitgesloten. Dus ik raad het altijd automatisch aan. Ja. Waarom. Um, is het zo lang onder de pet gebleven eigenlijk, die uitkomst? Uh, want dit onderzoek is al vanaf 2004. Ik, ik leg het ook aan Gio voor, ik weet niet of jij het weet. Ja, ik denk dat, uh, dat, dat tenminste dat weet Douwe de Boer, denk ik nog beter. Um, dat, dat bureau, dat laboratorium, dat heeft dat onderzoek gedaan... als een soort experiment van kunnen we die oude stalen nog eens een keer hertesten? En ze hebben daar geen bedoeling mee gehad om daarmee naar buiten te komen. Uh, alleen die Franse Senaatcommissie heeft nu die, uh, die stukken opgevraagd. Hmm. En heeft ook die, uh, die procesverbalen opgevraagd. En heeft inderdaad gewoon de namen aan de procesverbalen of mensen daar ja, de proces voor balen aan de lijst gekoppeld. Ja. En op die manier uh, hebben zij in ieder geval bewijs gevonden... voor hun stelling dat het dopingonderzoek uh, op dat moment... Uh, en dan hebben we het over 1998... dat het allemaal nog rammelde aan alle kanten... Ja, want dat is in wezen gewoon hetgene wat... je moet je voorstellen, die Senaatscommissie heeft gewoon... Die, die, die hele manier van dopingonderzoek uit die tijd onderzocht. En heeft gewoon geconcludeerd, er zijn toen zoveel fouten gemaakt. Er zijn toen zoveel instanties die langs elkaar heen hebben gewerkt. En ze zeggen ook, eigenlijk hebben alle instanties zo'n beetje bewezen... dat ze incompetent waren in die tijd. En ze komen nu met zestig aanbevelingen... Eh, waarmee je uiteindelijk moet gaan voorkomen... dat het in de toekomst weer een keer zo misgaat. Ja. wat het bizarre is, meneer De Boer, dat we jarenlang hebben gedacht van... ja. Heeft Lance Armstrong nou wel of geen EPO gebruikt? Hebben echt, echt iedereen heeft zich daarover gebogen. Terwijl er dus een groep uh, uh, onderzoekers uit het laboratorium is... dat het bewijs in handen heeft, al in 2004, dat die EPO heeft gebruikt. Ja, maar ik geloof ook al dat die resultaten ook al eens eerder door de Franse journalist naar buiten zijn gebracht. Klopt, in L'Equipe dus, is dat toen naar buiten gebracht. Die hebben dat ja. uh, toen gepubliceerd, alleen dat werd toen gewoon niet als bewijs gezien. Dus dat is het grote probleem geweest. Ja, ja en ik denk uh, dat het nu nog steeds niet als 100% bewijs uh, gezien uh, kan, uh, kan worden. Alleen uh, ja, nu is het wel transparanter uh, uh, geworden uh, en uh, is het misschien wat duidelijker. Ja. Uh, ja, verder is het natuurlijk ook een politiek statement. Ja. Dus um, wat, kunnen, wat voor conclusie kunnen we nou aan, uh, aan dit rapport uh, verbinden? Vraag ik eerst aan uh, meneer De Boer. Nou, ik denk dat het een beetje moester naar de maaltijd uh, is. Uh, we weten nu dat uh, de situatie anders is. Dopingautoriteiten hebben al lang hun fouten hersteld. Dus de fouten die toen gemaakt zijn, uh, die zullen uh, worden absoluut niet, niet meer uh, gemaakt. Het is dus meer een... Uh, ja, Historisch lesje uh, die de politiek dan uh, ja, duidelijk heeft, uh, heeft willen maken. Dus nu is alles veel beter uh, in orde en toen was het zeker niet. Duidelijk, dank u wel Gio. Um, tot slot. We denken dat nu de beerpunt helemaal leeg is... maar volgens mij zit er nog wel andere beerpunt aan te komen. Hè? Ja, Italië speelt natuurlijk het een en ander. Daar loopt ook nog weer een zaak tegen een aantal Italiaanse renners... die, die aangeklaagd zijn voor het gebruik van, van doping. Uh, denk daarbij aan Damiano Coolingo, Alessandro Ballan. Ja, die zullen binnenkort weer voor een rechtbank moeten, moeten verschijnen. En dan heb je nog dat Padua-rapport waar op dit moment ook nog steeds niet helemaal duidelijk van is... van hoe dat nu verder gaat. Dus ook daar moet nog het een en ander uitkomen. Dus, dus voorbij is het niet. Het past wel allemaal een klein beetje in, in uh, ja, de legpuzzel... van rond die jaren, uh, waarin langzamerhand duidelijk wordt gemaakt... hoe de systematiek toen in elkaar zat. En dat ja. eigenlijk de hele wielersport... Eh, 80, 85 procent werd door de commissie zorgdrager gezegd... dat de hele wielersport inderdaad geïnfecteerd was... met uh, nou ja, dit, dit misbruik van, uh, van dopingmiddelen. Ja. Goed, uh, meneer De Boer, dank u vriendelijk... Oké, okay, graag gedaan. Uh, Gio, oké, okay, uh, dankjewel. Ik denk dat het niet de laatste keer is dat we hier uh, over praten. Dat mogen we wel duidelijk zijn. Met Gio Lippens en de Boer was dat. Zometeen meer over het zwemmen. Uh, aandacht voor AZ en aandacht voor uh, FC Groningen. Want het seizoen zit er weer aan te komen. Uh, eerst de Joon Kruijsschal natuurlijk. Daar hebben we zometeen ook aandacht voor. Joon Kruijsschal, die komend weekende wordt uh, gespeeld. Eerst uh, gaan we naar Stiliden. En Rilling in the years. Die van wel...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 Bye. de eerst dus van uh, Stili Den, vijf voor half elf. Er is uh, vanavond weer gevoetbald op het Europese kampioenschap voor vrouwen. En de eerste uh, finalist is uh, bekend. Nee, u weet het, Nederland is er uh, helaas uh, niet meer bij. Roemloos eronder. geen doelpunt gemaakt, uitgeschakeld in de voorronde. Maar Duitsland en Zweden waren er nog wel, Frank Wielaert... Ja, die waren er nog wel. En, en vanavond hebben, avond helemaal? Hoe is het afgelopen? Die hebben de uh, halve finale gespeeld. De eerste van twee halve finales. En uh, morgen is die andere trouwens. En het is 1-0 geworden voor Duitsland uiteindelijk. Laatste minuut? Uh, nee, nee, ze deden het een stuk eerder deze keer. Uh, al voor rust namelijk een doelpunt van een van de jonkies. Hè, dat was de kritiek op Duitsland. Ze waren niet zo goed... omdat ze tegen Nederland niet zo goed waren. En dat kwam omdat ze veel jonkies in het elftal hadden... die nog een boel moesten leren. Nou, die zijn gaandeweg dit toernooi aan het leren geslagen. En Marotzan uh, maakte uiteindelijk de winnende treffer... na een, uh, nou, ik mag al zeggen, enoverende wedstrijd. Ja, want? Want uh, voor rust ging het volledig heen en weer, was het uh, gelijkwaardig. Maar uh, kansen aan allebei de kanten. Hoog tempo. Echt, uh, nou ja, een wedstrijd die we op dit EK voor vrouwen nog niet echt gezien hadden. Eentje die je graag wel wil zien. Een beetje die het echte voetballen, vrouwenvoetballen uh, neerzet zoals het kan zijn. En uh, narust was het. één grote stormloop op de goal van Duitsland. Er viel een doelpunt die in eerste instantie door mocht gaan in buitenspel. Maar toen werd het uiteindelijk teruggevloten voor een overtreding. En uh, dus werd de goal die Zweden toch nog maakte uh, afgekeurd uiteindelijk. En uh, ja, al die kansen daarna, nog een bal op de paal. En uh, nou ja, Zweden mocht uiteindelijk niet scoren. Dus het was een 1 4 wedstrijd. Die uh, conclusie kunnen we wel trekken. Ik heb me uitstekend vermaakt. Ja, Duitsland in de finale, die hebben geloof ik al, hoe vaak, 6 keer achter elkaar uh, Europees kampioen. Het uh, zou de zesde keer kunnen worden inderdaad. Dus ja. het is vijf keer achter elkaar, zeven keer in totaal. Ongelooflijk. Um, dat is de ene finale. dus Duitsland is nu uh, finalist. Morgen de andere finale? Ja, morgen Denemarken tegen Noorwegen. Noorwegen uh, uit de pool van Nederland natuurlijk... heeft al van Duitsland gewonnen in die pool. Dus dat zou zomaar uh, een, de finale kunnen worden... en dan zou Duitsland dus wraak kunnen nemen op, uh, op het juiste moment. En Denemarken is de lucky loser, de nummer drie die door mocht na loting. had er twee punten gehaald in hun pool... En Rusland had ook twee punten gehaald. En dan gingen twee namen in een potje. En vervolgens werd Denemarken eruit getrokken. En die hebben verrassend Frankrijk, wat heel sterk was... in de pool, verslagen in de kwartfinale. Ja, dus zo... hè, geloof ik. Ja, en ze kennen ja. elkaar van haven tot gord, die twee landen. Dus dat wordt ook een mooie wedstrijd. Ja. We gaan het zien, Dankjewel. Frank um, zo Zometeen meer voetballen aanzetten in FC Groningen. Daar gaan we aandacht aan besteden. Maar eerst dat andere grote evenement dat voor de deur staat. Want er wordt al volop gewaterpoloot bij de WK zwemmen in Barcelona. Het schoonspringen is ook al aan de gang. Zondag beginnen in Spanje de wereldkampioenschappen zwemmen dan echt. Met ook voor Nederland natuurlijk de belangrijke vier keer 100 meter vrij estafette... Een nummer dat de afgelopen jaren zoveel succes opleverde. De handvraag is wie de plaats van de gestopte Marleen Veldhuis inneemt. Technisch directeur Jacco van Hare gaf vanavond de openheid van zaken... over de samenstelling van de Estafetteploeg. Nou, de stand van zaken is in ieder geval dat we de dames goed getest hebben... tijdens de trainingskamp in Kalelia. En daar is uitgekomen dat uh, Inge Dekker gaat starten. In de series heb ik het dan over. Finale weten we nog niet. Dat weten we ook echt pas na de series. Inge Dekker gaat starten. Femke Heemskerk gaat als tweede. Esmee Vermeulen gaat als derde. En Elise Bouwers gaat als vierde. Dat zijn de series. Nou, van daaruit zal Femke Heemskerk zeker doorgaan. Komt uh, Ranomikromo Jojo erbij? Ja, dat zijn de enige twee die zeker zijn van hun plaats? Ja, of het moet helemaal misgaan, maar daar gaan we, daar gaan we eventjes niet van uit. En, uh, dus, dus die staan erin inderdaad. En dan uh, vervolgens komen er nog twee andere bij. Uh, en daar, daar zitten ook nog Ilse Krijveld, Mart van der Meer bij. Uh, maar dus ook Esmee Vermeulen, Elise Bouwers en Inge Dekker. De twee nieuwe namen in de series zijn Esmee Vermeulen en Elise Bouwens. Die hebben zich door gezwommen bij die timetrial van gisteren. Ja, ze hebben, zich, ze hebben zich goed gemanifesteerd. Ik bedoel, een timetrial hoeft niet alles bepalend te zijn. Uh, maar het niveau was dusdanig duidelijk dat, uh, ja, dat die keuze op basis daarvan gemaakt is. Want de verschillen waren duidelijk? Ja, de verschillen waren duidelijk genoeg. Ja. Esmee Vermeulen, verrassend, het jonkie van de ploeg... Ja. Iedereen was verbaasd dat jij er meenam, dat je dat bekendmaakte na de Swim Cup in april. Maar heb je dan nu je gelijk gekregen als het waar? Ja, dat is altijd leuk om te horen, maar dat, dat, daar gaat het niet om. Uh, zij is talentvol, uh, uh, pakt haar kans. Dat is volgens mij het kenmerk van een talent. En uh, ja, deed dat zo goed, uh, dat uh, zij eigenlijk de eerste was waar ik niet omheen kon. Ja, want ik hoorde 54-16. Dat is ongelooflijk als je een persoonlijk record hebt wat in de 56 staat. Ja, ja dat, is, uh, dat, is, dat, is, dat is fors. Ja. Ik bedoel, uh, de, ze heeft zich nou, gekwalificeerd of eigenlijk niet, zoals je het wil noemen, uh, met 57. Ik heb haar echt op basis meegenomen van talent en mogelijkheden. Uh, en... en uh, ja, dat is het mooie van echt talent. Dat gaat altijd nog wat sneller dan je zelf denkt. En uh, ja, dat is, dat is leuk om uh, weer eens verrast te worden. Wat is er mogelijk eigenlijk op die estafette, denk jij, zondag? Die uh, eerste zondag die altijd zo succesvol is geweest voor de Nederlandse zwemploeg de laatste jaren. Je praat al in de verleden tijd. Uh, dat is overigens niet erg. Nou, ik, ik ook, denk niet, dat... ook niet bewust trouwens. Maar. Nee, maar ik denk, ik denk dat er uh, iets uh, inderdaad veranderd is. Uh, dat de... We zijn niet de golden girls. Of, of degene die uh, per definitie eens even voor een gouden medaille gaat. Ik vind dat je in topsoort niks mag uitsluiten. Maar het zou niet realistisch zijn om dat te noemen. Uh, volgens mij zijn we een goede top 5 ploeg. Uh, en als je top 5 ploeg bent, dan heb je een kans op een medaille. En, en ik denk dat we op die manier ook te water moeten gaan. Uh, maar, zoals je weet bij Estafette, eerst maar eens de finale halen. Alle dingen goed doen, goed overnemen en vooral hard zwemmen. En dan uh, komt de volgende stap pas. Als je kijkt naar het uh, hele toernooi... heb je hoge verwachtingen van de Nederlandse ploeg? Ja, ik denk uh, realistische verwachtingen. Ik bedoel, uh, we, hebben, nou, we hebben allemaal de Olympische Spelen gezien... De ploeg is wat dat betreft ja, wel, wel enigszins veranderd. Hè? Bijvoorbeeld Marleen Veldhuis die daar nog een medaille haalde op de Olympische Spelen. Die is mee opgehouden. Um, maar we, we weten ongeveer wat we van deze mensen kunnen verwachten. En dat is ook het verwachtingspatroon. Dan is de volgende vraag altijd op hoeveel medailles moeten we rekenen. Daar krijg ik meestal niet echt een concreet antwoord op. Hoe is dat vandaag? Dat is vandaag precies hetzelfde. Ik uh, probeer uh, altijd coaches, maar vooral sporters, in het proces te houden. Van goed presteren, uh, daar waar je kunt een stap maken. En uh, we zien wel wat voor medaille daarbij hoort. Dat is, dat is, uh, medailles zie je aan het einde van het toernooi, die kun je lekker optellen of niet. Uh, ik hoop natuurlijk van wel, maar uh, het gaat toch vooral om persoonlijke prestaties. Dat zei Jacques Verharen in gesprek met de verslaggever Bob van der Tak. Twee minuten over half elf. Zaterdag start het voetbalseizoen. En wel met de strijd om de Johan Schaal. Landskampioen Ajax treft dan de bekerwinnaar AZ. De Alkmaarse formatie lijkt de selectie voor het nieuwe seizoen... al aardig compleet te hebben. Een luxe positie waar veel clubs jaloers op zullen zijn. Technisch directeur Ernest Stewart kan dat wel begrijpen. Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Goed, wij hebben ook aan de andere kant gezeten een aantal jaar. Dat je eerst wat moet doen om... Uh... Om uh, eerst wat te doen om wat, uh, wat voor elkaar te krijgen. Anderzijds uh, ja, is dit wel een mooie situatie dat wij uh, al heel snel uh, um, heel veel hebben kunnen doen. En uh, ja, klaren, dat ben je nooit. Uh, anderzijds, uh, als ik zie wat, uh, wat, uh, wat er uh, in, in de Eredivisie is gebeurd. En uh, als het gaat om, uh, om transfers. En, ja, dan zie je dat het eigenlijk nog vrij rustig is. En dat wij... Uh, ja, het is altijd moeilijk om, uh, om dat vooraf te zeggen, maar dat we voor ons, uh, voor ons gevoel hele uh, goede zaken gedaan hebben. Speelde een rol dat je zo'n eigenlijk een miserabel seizoen had, wat nog heel goed eindigde met de beker, zeg maar? Dat je al ver van tevoren wist wat er moest gebeuren? Tuurlijk, nou ja, je bent door het seizoen heen ben je met elkaar aan het evalueren van wat er, uh, wat er goed gaat, wat er fout gaat. En dan probeer je conclusies uit te trekken. En uh, misschien is dat proces uh, wel wat sneller gegaan uh, vanwege de resultaten die, uh, die wegbleven voor, uh, voor lange tijd. En dan uh, ja, hebben wij wel heel snel conclusies getrokken naar het, uh, naar het... Naar dit seizoen, naar het komend seizoen toe, uh, van wat er moest gebeuren. Is het vergelijkbaar met een seizoen een aantal jaren geleden met onder Van Gaal... wat ook zo slecht afliep en wat het jaar erop grote schoonmaken de titel opleverde? Is het vergelijkbaar, deze, deze situatie? Ja, die, ik moet eerlijk zeggen, die situatie ken ik niet van, van toen de tijd. Maar Marcel Brans was toen algemeen ja, directeur. Maar uh, als je daar van buitenaf naar kijkt, dan zou je dat kunnen, kunnen concluderen. Anderzijds kun je ook concluderen dat uh, ook in, in goede tijden... dat je moet zorgen dat je steeds uh, door blijft selecteren. En, uh, uh, en, en misschien is dat wel de les van, uh, van, uh, van, een, van een goed seizoen. Dat je ook uh, bepaalde, bepaalde zaken voor elkaar moet krijgen. Anderzijds is het wel, uh, en, en dat is wel zo... onze situatie als club zijnde is veranderd. En dan heb ik het voornamelijk over financiën... Uh, en die waren in die tijd waren die gewoon nog steeds aanwezig. En wij hebben een, een ander koers moeten varen. We hebben wat schulden af moeten lossen. Dat hebben we gelukkig kunnen doen, waardoor deze situatie voor ons is ontstaan. Ja, want voor zo moest, moest je verkopen... Nu hoefde je niet. Nee, dat klopt. Uh, je wil dat nooit uitstralen op zo'n moment. Hè, dat, je, dat je bepaalde verkopen moet doen en dat je de schulden af moet lossen. Dus uh, dat hebben we proberen zo goed als mogelijk uh, binnen boord te houden. Uh, maar het is wel zo dat wij uh, toen moesten. En uh, inmiddels uh, zitten we in een uh, wat betere situatie dat het uh, niet, uh, niet hoefde. En dat we zelfs uh, vooruit konden investeren. Moet je nu ook meer betalen? Omdat iedereen denkt ze hebben geld. Nee, maar ja, goed. Dat, dat kan iedereen denken. Maar je hebt zelf een, een bepaald idee voor, voor ogen van wat het mag zijn. En waar je iemand inschaalt. En dat moet het zijn. En als dat niet is, dan, dan zullen we daar ook niet op toe Wat is je grootste les van het afgelopen seizoen geweest? De uh, grootste les is uh, denk ik uh, dat wij uh, uh, rustig zijn gebleven. Uh, volgens mij hebben we dat gedaan een jaar van tevoren toen het, uh, toen het goed ging. En dat we ook in, uh, in slechte tijden rustig zijn gebleven. En of je dat een les noemt of wat dan ook. Maar dat is wel iets waar wij van zeggen van dat dat uh, bepaald beleid uh, uh, laat zien. Dat je als, als club rust uitstraalt. En ik denk dat dat, uh, dat dat heel belangrijk is geweest. De collega en algemeen directeur Tom Gerbrands sprak al over een plek bij de eerste vijf. Toen zag ik een aantal mensen van de technische staf de wenkbrauwen fronsen. Wat vindt de technisch directeur daarvan? Nou, we hebben nog niet zozeer gesproken over uh, doelstellingen en alles. Maar volgens mij was het zo dat uh, Toon in ieder geval mee heeft bedoeld dat wij een club zijn die graag voor Europees voetbal wil gaan. En, uh, en dat daar dan een, een bepaalde plaats aan uh, vast is gekoppeld. Alhoewel dat voor dit seizoen natuurlijk niet geldt. Maar uh, dat wij Europees voetbal willen halen. En uh, ik geloof ook dat we daar als club zijn de goed, voor, uh, goed voor ingekocht hebben. Maar ik begrijp ook van de andere kant... Uh, het is nog steeds geen 31 augustus en dat blijft iedereen achter in, zijn, uh, in zijn achterhoofd houden. Verwacht je dan wat bij jullie? Dat er nog iets... Gaat gebeuren. Ja, jullie willen zelf er even nog een spits bij, maar verwacht je ook nog een vertrekkende persoon? Nee, als, als dat zo mag zijn, dan zal dat zijn dat er uh, spelers verhuurd We mogen worden, maar van, uh, van basiselftal of van de 18, dat verwacht ik niet. Maar goed, ik heb dat ook op een, op een uh, nieuwjaarsreceptie gezegd. En, en vervolgens uh, was Pontus-Wernerbloem, uh, meldde een club voor uh, zich voor pontus Wernblom. CSK Moskou, en ja. die betaalde meteen, geloof ik. Ja, die betaalde ja, ook nog eens wat je, wat je wilde hebben. Dus dat was uh, snel uh, afgerond. Maar nee, ik uh, moet eerlijk zeggen, de, dit seizoen, het hoeft niet meer. Dus wij uh, willen ook op een gegeven moment willen wij zeggen het is, het is klaar. En dat is eigenlijk nu. Uh, wij willen heel graag met dit team uh, willen wij, uh, aan de slag. En dat gaan we ook doen. Ernest Stewart was dat van AZ. Even kijken wat er nog meer op de voetbalvelden gebeuren. Feyenoord uh, bijvoorbeeld. Uh, Feyenoord is in, uh, in Italië. Oefende tegen Hellas Verona in Trento. Uh, Feyenoord verloor met uh, 1-0. Luca Toni scoorde al na 7 minuten. Um, verder waren er natuurlijk uh, nodige zorgen voor uh, Graziano, rond Graziano Pelle. Hij moest naar het ziekenhuis, wat last van zijn knie. Maar hij kon vandaag gewoon in de basis beginnen. Dus wat dat betreft uh, geen paniek. PSV oefent ook uit tegen uh, Fenerbahce. Nog een minuutje of vier te spelen. En PSV staat voor met 2-0 de doelpunten van uh, Matafs en Locadia. Internationaal wordt er natuurlijk ook driftig gevoetbald... door bijvoorbeeld Schalke 04. Um, die, spelen voor het eerst, die hebben voor het eerst gespeeld in dat nieuwe groene shirt. Het blauwe is weg. Um, ze hebben wel gewonnen, ondanks de shirtwisseling. Ze wonnen met 2-0 van Southampton. Onder meer door een doelpunt van uh, Klaas-Jan Huntelaar. En dan mooie affiches, zoals het zo mooi heet vanavond. Want Bayern München speelde tegen Barcelona... Dat is pikant, want Pep Guardiola, oud-trainer van Barcelona... is de nieuwe trainer van Bayern München. De Duitse kampioen, bekerhouder en Champions League-winnaar... won met 2-0. De doelpunten kwamen op naam van Philip Laam en Mario Mantzukic. Messi deed wel mee bij Barcelona. Overigens zat de nieuwe trainer van Barcelona... Gerardo Tata Martino nog niet op de bank. Deze week werd hij aangewezen als opvolger van Tito Villanova... die om medische redenen zijn functies heeft moeten neerleggen. Neymar, Xavi en Ines.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 en Golden. FC Groningen beleefde onder Robert Maaskant geen goed seizoen. De zevende plaats in de eredivisie was eigenlijk zo gek nog niet. Maar vooral het vertoonde spel en het gebrek aan doelpunten... vormde een bron van onrust in Groningen. Met Erwin van der Looy aan het roer... hoopt de club weer uit te groeien tot de trots van het noorden. De voorbereiding is in volle gang, ook al is de selectie nog niet compleet. Uiteraard wil je als trainer liefst als je met de eerste training begint dat je iedereen aan boord hebt. Maar dat is bijna een utopie in deze, in deze tijd. En als ik naar de clubs om ons heen kijk dan denk ik dat we tevreden mogen zijn dat we anderhalve week voor de competitiestart de spelers binnen boord hebben die we wilden halen. Dat betekent wel dat we nog relatief korte tijd hebben om, uh, om er echt een uh, hecht team van te maken. Dus we moeten met elkaar wel keihard aan de slag. Directeur Nijland, ook blij met de aanwinsten, meldt dat de grootste verandering nog moet komen. Vorig jaar hebben wij te weinig spektakel geboden en dat willen we dit jaar anders zien. Uh, zeker hier in Urborg. Uh, dan moeten wij de baas zijn en, en, en, en lekker aanvallend voetbal. Veel kansen, veel uh, doelpunten, acties, weet ik veel wat allemaal. Wat wij willen zien is dat het publiek uh, anderhalf uur heeft, uh, heeft, uh, heeft genoten... en uh, dat wij een spektakel bieden. Daar gaat het om. En als je dat doet, ja, dan komen de resultaten komen, komen vanzelf. En of je nou zesdes, zeven of negendes wordt... dat is dan wat minder spannend, eerlijk gezegd. Ga ik het toch nog vragen? Wat is de doelstelling? Spectaculair aanvallend voetbal, zeker hier in, uh, in Eurborg. En dat kan met de veertiende plek gepaard gaan. Zonder te veel druk erop op te leggen, maar als je kijkt naar onze selectie, heel kwalitatief. Maar ook kwantitatief, dan, eh, dan moet dat linkerij toch weer haalbaar zijn. Dus eh, 14 in de plaats, nee, daar ben ik in ieder geval niet tevreden mee. Ik wil ook heel duidelijk zijn. We gaan naar een bepaalde speelstijl, een bepaalde attractiviteit. Nou, laten we daar eerst maar voor zorgen. En je moet ook niet vergeten dat voetbal altijd wel om winnen gaat. Dus uh, goed spelen, een aantal weken, maar niet winnen, dat, dat lijkt heel leuk. Maar dat gaat ook uh, snel vervelen. Dus uh, het moet en-en zijn. He, er moet en een bepaalde mate van resultaat zijn... Maar er hoort ook een bepaald voetbal bij FC Groningen. En we hebben meer gekozen voor jongens die wat meer creativiteit hebben naar voren toe. Ook om te kijken uh, of we meer kansen kunnen creëren. En of we de spits ook beter aan het werk kunnen zetten. Er is natuurlijk heel veel geweest over die spitsen. Van ze scoren te weinig. Maar hij... Het is altijd de vraag, scoren ze te weinig of hebben ze te weinig kansen gehad? Nou ja, daar moeten we nog in zoeken, maar we proberen in ieder geval wat, wat meer creativiteit op het middenveld te komen. Die impuls moet vooral komen van Thierry, die van ADO overkomt, en Dorian die gehuurd wordt van Liverpool, waar hij al indruk maakte bij de reserves. Ik ben een attacking midfielder. Maar kan Adorian produceren een bit magie? Yes, ja, hij kan! Ik ben een technical player denk ik. Nou ja, hij is voor onze twee middenveldposities uh, gehaald, maar ook voor de zijkanten waar hij kan spelen. Dus uh, hij, hij is op meerdere posities inzetbaar. Hetzelfde geldt uiteindelijk voor uh, Charon Sherry. Nou, die is natuurlijk uh, bekender in Nederland. Die ken ik al heel lang, zelfs van, uh, van Twente in de A-jeugd toen hij daar aanvoerder was. Toen speelde hij controlerende middenvelden. Dus ik zie in hem ook in eerste instantie een in middenvelder, maar weet dat hij ook van de zijkanten kan spelen. Dus uh, wat, ja, wat dat betreft ook, ook een echte voetballer. Een jongen die, uh, die graag de bal wil hebben, daar goede, vaak goede oplossingen mee doet. En ook nog kan scoren. Ja, ik zie Groningen zeker als een stap omhoog. En, uh, want uh, sportief gezien kijk ik zeker naar de spelers die hiervoor uh, vertrokken zijn naar het buitenland. En uh, ja, die spelers wil ik zeker achterna. En uh, dat is ook mijn doelstelling uh, voor de komende tijd hier zo. Jezelf in de kijker spelen. Precies, en ook uh, zeker goed, uh, met een goed team bouwen. En uh, zeker uh, een plek, plek bij play-offs uh, proberen te veroveren. En dat, uh, dat gaan we zeker proberen te doen. Veel is nieuw in Groningen, maar voorin geen wijzigingen. En dat terwijl het juist aan doelpunten ontbrak vorig seizoen. Van der Looy denkt dat de komst van Van der Velde, Ria en Nadorian dat oplost. Het zijn eigenlijk allemaal jongens die zowel aanvallend op het middenveld kunnen spelen... maar ook vanaf de zijkanten kunnen spelen. Maar komt bij dat we ook met de leeuw verschillende kanten op kunnen. Dus ik denk niet dat we nog spelers erbij hoeven te hebben voor voorin. Daar hebben we ook nog Kostic en Kirim aan de zijkanten. Daarnaast hebben we in de spits nog uit en Texera. Dus wat dat betreft zitten we gewoon vol. Gineiro is goed uit de, uit de zomer gekomen. We hebben het veel, natuurlijk veel over zijn gewicht gehad, over zijn fysieke gesteldheid. Daar is hij hard mee aan de slag geweest... David is eigenlijk hetzelfde verhaal. Die proberen we in onze iets, iets andere speelstijl weer wat, uh, wat bij te leren. Dat hij wat langer weg blijft, wat minder mee gaat voetballen. En ook wat vaker voor de goal opduikt. En daar zijn we hard mee aan het werk. Maar de fijne afstemming daarin, die moet nog wel gebeuren. Goed, hij heeft nog wel wat werk te doen. Dus Erwin uh, van der Looij FC Groningen heeft trouwens uh, geoefend. Zijn ploeg speelde tegen het Spaanse Getafe en Verloor. Het werd 3-1 voor Getafe. Het doelpunt van Groningen werd gemaakt door de nieuwe aanwinst die we net hoorden. Jaron Thierry. Goed, dan gaan we weer even naar uh, Barcelona. Ik weet niet of u toevallig naar het schoonspringen heeft uh, gekeken. Het levert werkelijk prachtige plaatjes op. Uh, zo heeft u uh, bijvoorbeeld uh, Jorik de Bruin kunnen zien springen... vanaf de 1 meter plank met op de achtergrond de Sagrada Familia. Hoe mooi is dat. Goed, we gaan doorpraten met Jorik. Jork, goedenavond. Goedenavond. Hoe heb jij het toernooi beleefd? Uh, tot nu toe goed. Uh, de 1 meter was voor mijn voorbereiding uh, op morgen. Morgen heb ik de 3 meter. En uh, met hier en daar wat foutjes, uh, goed leermoment. De finale plaats zou misschien nog net iets meer ervaring meegeven. Uh, maar aangezien de m-meter voor mij niet een heel belangrijk onderdeel is, uh, maakt het in principe niet zo veel uit. Ja, je zegt een leermoment. Wat heb je geleerd dan? Uh, ik moet zeggen dat ik iets te snel aan de wedstrijd begonnen was. Ik was nog niet rustig genoeg. Uh, niet echt mijn tijd genomen uh, voor mijn sprong, dus daar heb ik uh, wat foutjes gemaakt. Dus ik denk dat ik, als ik daar meer op let morgen, dat het toch wel goed moet gaan. Denk je dat je op de drie meter plank meer kans hebt op het bereiken van de finale? Ja, absoluut. Drie meter is voor mij uh, het belangrijkste onderdeel. Het Olympische onderdeel is eigenlijk voor iedereen belangrijker. Uh, dus daar ligt ook de, de essentie bij trainingen. Dus daar is ook meer ervaring en, en ja, meer routine. Op die drie meter plank, vorig jaar miste je de Olympische Spelen. In hoeverre zit dat nog in je achterhoofd als een soort wraak naar jezelf toe? Van Dat wil ik even laten zien dat ik, dat, dat een vergissing was. Ja, natuurlijk speelt dat wel een beetje mee. En, en ik denk dat het voor mijzelf gewoon heel goed is als ik nu kan laten zien dat ik, dat ik toch uh, mee kan draaien. En dat er misschien ergens een fout is gemaakt om, om mij niet... Uh, mee te laten doen vorig zomer. Ja, want dan moeten we even uitleggen. Hè? NOC en NSF ging niet akkoord met het feit dat jij naar de Spelen zou uh, mogen gaan... terwijl je je wel gekwalificeerd zou hebben of leek te hebben. Hè? Dat is een beetje het verhaal, toch? Ja, klopt. Ik heb toen uh, de internationale ijs gehaald... en daarna de ijs van NOC en NSF. Maar die vonden na toezien van de wedstrijd dat het niveau toch iets te laag was... en die hebben daarna een nieuwe ijs uh, op tafel gegooid... die ik net niet heb gedaan. In hoeverre zit er dan veel wrok richting NOC NSF momenteel in jou? Want vervolgens krijg je ook nog te horen... dat, uh, dat de topsportfinanciering werd stopgezet voor het schoonspringen. Ja, er zit natuurlijk wel wat wrok. Maar ja, als ik me daarmee bezig houde... Dan, dan ben ik gewoon niet bezig met hetgeen wat ik moet doen. En hetgeen wat ik moet doen is gewoon springen en presteren. Dus ja, dat, dat, dat van NOC NSF ja, ligt eigenlijk gewoon in het verleden. Ik kan me ook voorstellen dat je het om wil draaien. Dat het juist een stimulans is om te laten zien dat ze het verkeerd hebben gezien. Ja, absoluut. Het heeft voor mij ook wel een boost gegeven voor dit seizoen. En ik moet eigenlijk een heel goed seizoen heb gedraaid tot nu toe. En ja, dat, dat geeft mij alleen maar meer vertrouwen naar de wedstrijd van morgen. Heb jij de indruk dat NOCNSF wellicht um, de, de topsportfinanciering nog wil veranderen... op het moment dat jij bijvoorbeeld een heel, een heel goed WK gaat draaien? Ja, ik denk dat als je op die manier ernaar gaat kijken... dat je toch wel wat meer in de spotlight komt. En, en ook de interesse van NOCNSF naar ons project toe en naar wat wij laten zien... Wie weet dat het helpt naar, naar een andere beslissing. Hoe laat moet je morgen? Om tien uur begin ik. Om tien uur. Dank je wel voor nu. Heel veel succes morgen. Dank je wel. in I my fingers and you will Total touch en standing strong together bijna het uh, einde van deze uitzending. Ik ga u even melden dat uh, Marcel Kittel de acht van Gamen op zijn naam heeft gebracht. Is dat mooi voor hem? Duitse sprinter van Argo Shimano in de toer Goed voor uh, vier etappen dat weet u. Hij was de beste in de 75e editie al vier van het uh, Brabantse prof criterium. Hij bleef de broers Danny en Boy van Poppel voor. Wat zal dat een mooie sprint geweest zijn. Overigens hadden ze een uh, mooi peloton bij elkaar gekregen daar in uh, Kaam. Want ook uh, Bauke Mollema was er. En Laurens ten Dam stond ook aan de start. En de spaakmakers uh, Tom Dumoulin en uh, Johnny Hoogland waren ook uh, van de partij. Tennisbericht uh, Richard Casquet is verrassend uitgeschakeld in het uh, tennistoernooi van UMAC. Uh, of is het UMAC? UMAC, denk ik. Oh, U mag, is het. Um, de als eerste gerangschikte uh, Fransman... die moest in de tweede ronde van het toernooi in de Kroatië... zijn meerdere herkennen in Albert Montanes. Met uh, twee keer 6-4 was de Spanjaard te sterk. Timo de Bakker was er trouwens ook in U mag. Uh, hij verloor ook. Met 7-5 en 6-3 was hij niet opgewassen tegen de als derde geplaatste Italiaan uh, Fabio Vognini. Dat is geen schande om van die jongen te verliezen. En synchroonzwemster Svetlana Romagina heeft opnieuw een gouden medaille toegevoegd aan haar goed gevulde prijzenkast. De Russische was in Barcelona op de WK de beste op de individuele vrije routine, zoals dat zo mooi heet. Het betekende de dertiende WK-titel alweer voor uh, Romagina, die ook al drie Olympische gouden medailles heeft. Uh, en uh, vijf Europese titels gaat er maar aanstaan. En dan drie van de vier Nederlandse katamarans die meevaren op de WK NACRA 17. Die, zijn, die staan voorlopig in de top 10. Na vijf uh, races liggen met name Mandy Mulder en Thijs Visser op medaille koers. Duo is voorlopig tweede in de tussenstand van die nieuwe Olympische klasse. Dat dan wel. Eén punt uh, achter de koplopers Billy Bessen en Marie Rioux. Bessen zal het zijn, want ze komen uit Frankrijk. Elke Delnoes en Koen de Koning staan na race dag 2 van het kampioenschap vijfde. Met 7 punten achterstand op de Fransen. René Groeneveld en Karel Begeman sluiten de top 10 af. Ze moeten 12 punten goedmaken op de leiders. Dus die hebben nog wat werk te doen. En dan was er goed nieuws voor Douwe Amels. Hij is toegevoegd aan de voorlopige Nederlandse selectie voor de weken atletiek. Volgende maand in Moskou. Mooi evenement. De hoogspringer werd met 2,28 meter Europees kampioen bij de Neo-senioren. Dat is een toernooi voor onder de 23. Vervolgens was hij in bespreekgeval. Mag hij wel, mag hij niet. Om direct zeker te zijn van die uitzending had hij namelijk 2,29 moeten halen. Maar hij mag dus nu toch. Gefeliciteerd. Tot zover deze editie van uh, NOS Langs de Lijn. Morgen is er weer een, dan met Henry Schut. Zometeen met het oog op morgen met live muziek van de kick van Simone, weet u nog, van ome Dave. Ik heb uh, aangevraagd, ze zit hier uh, meter of vijftig uh, hier vandaan, of ze uh, Sunny Afternoon van de Kings willen spelen. Ik ben benieuwd of ze dat zometeen gaan doen. We gaan luisteren. Ik wens u nog een heel fijne avond. Straks Max van Wezel. Dag.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 Dit is Radio 1.